Nederland is van plan 37 JSF's aan te schaffen. Het weer, het is nevelig, er kan wat neerslag vallen. Later vandaag zo goed als droog. Soms breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 0 en 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Oekraïnse oppositie ziet kans op einde geweld in Kiev... en het Amerikaanse nucleaire team van de luchtmacht onderzocht op drugsgebruik. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong. Goedemorgen, het is vrijdag 24 januari. De Oekraïnse oppositie denkt dat er een kans bestaat... dat er een eind komt aan het geweld in Kiev. Dat zei oppositieleider Yatsenyuk die gisteravond een ontmoeting had met president Yanukovych. Andere oppositieleider, Klitsko, die ook bij het overleg was... vroeg de duizenden demonstranten in de hoofdstad om geduld. Maar dat viel bij de demonstranten niet een goede aarde. Correspondent David-Jan nou alles bij elkaar waren de demonstranten op het plein niet erg onder de indruk. Eh, die hebben zelfs bij handopsteken opgeroepen om die besprekingen met Jan maar meteen meteen te staken. In nieuwsuur riep Oksana Romaniuk van een instituut dat vecht voor persvrijheid in Oekraïne de Europese Unie op om in te grijpen. We want now European Union to take real action to. Uh... Ik weet het to block visas to yes. introduce sanctions to do at least something not statements but some real steps to protect values om to protect human rights to rescue people right now ja real statements Romanieuk vroeg de Europese Unie visa te blokkeren en sancties in te voeren en om niet alleen verklaringen te geven maar om echte stappen te zetten om de waarden en de mensenrechten te beschermen Kees Klompenhouwer de Nederlandse ambassadeur in Kiev ziet dat nog niet zo snel gebeuren Um, op dit moment is het standpunt van de Europese Unie dat uh, sancties niet aan de orde zijn, dat die eerder contraproductief zouden uitwerken en Oekraïne eerder in het Russische kamp zouden drijven. Um, maar ja, uh, we weten niet, het is nu een kantelmoment, we weten niet welke kantel op gaat. Um, als de repressie zou toenemen, dan kan er natuurlijk grote politieke ondruk ontstaan om zoiets wel te doen. In Oekraïne wordt sinds november gedemonstreerd tegen de pro-Russische koers van de regering. En deze week kwamen er ook protesten bij tegen de antidemonstratiewetten. Op een industriegebied even buiten het centrum van Alkmaar heeft vannacht een grote brand gewoed. Die brak rond één uur uit in een winkel in antiek en meubels. Uit het dak van de winkel sloegen grote vlammen. Het pand is helemaal uitgebrand.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 De HEMA gaat onderzoeken of het bedrijf in de jaren 70 en 80... kleding heeft ingekocht bij bedrijven in Oost-Duitsland... die werkten met dwangarbeiders. Televisieprogramma 1 Vandaag meldde gisteravond... dat onder meer Weekamp, HEMA, Philips en Shell... producten en onderdelen bestelden die gemaakt werden... door politieke gevangenen in de DDR. Dat zou blijken uit onderzoek van de archieven van de Stasi... de geheime dienst van de DDR. De HEMA verwacht dat het onderzoek moeilijk zal worden. Nou praten we natuurlijk over een jaar of veertig geleden, dus dat is al best een hele tijd. Uh, hè, en ja, we moeten dat dan nagaan kijken in de archieven of daar uh, gegevens over te vinden zijn, uh, of dat zo was en, en hoe dat dan precies in elkaar zat. In 2012 bleek al uit onderzoek in de stasi archieven dat meubelwarenhuis IKEA gebruik maakte van dwangarbeiders in Duitse gevangenissen. Vorige week werd bekend dat ook de West-Duitse bedrijven Aldi en Volkswagen betrokken waren bij dwangarbeid. Ouderen die op zoek zijn naar een baan voelen zich regelmatig gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder ruim 12.000 werkzoekenden.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 Mark Robin Visser, jij duikt vanmorgen ook in dit onderwerp, hallo. Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Uh, diepe zucht, hoor ik. Nou, val, het van mee, mee hoor. Oh, ja, okay. nou, Het is natuurlijk toch een serieus ja. onderwerp. Wel ik net wel zat te denken... ja, heel veel mensen zullen dit denk ik herkennen. En dan komt er zo'n onderzoek uit... waarin staat wat heel veel mensen eigenlijk al een hele tijd denken. Het is ook een onderzoek wat over een gevoel gaat. Hè? Het gaat niet over feiten... waarin dat onderzoek is gevraagd naar... voel je je gediscrimineerd? Nou, eh, ik heb vanochtend een afspraak met iemand... die dat gevoel zeker heeft. Dus we gaan maar eens even in de praktijk kijken... wat dat betekent, leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. En ik had ook bedacht, misschien is het als mensen ook op mijn weblog hun eigen verhaal willen vertellen. Ik ga zo meteen ja. op nos.nl mijn weblog schrijven. En als mensen praktijkvoorbeelden hebben van leeftijdsdiscriminatie... een gevoel van, hè, het gevoel dat je hebt... dan uh, willen we dat natuurlijk heel graag weten. En dan kunnen we daar in de loop van de ochtend uh, het over hebben. Misschien Rijen. zijn er zelfs wel mensen die zeggen... er is letterlijk tegen mij gezegd, u bent te oud... Nou, dan, maar dan hebben ze ook meteen een zaak. Want dat mag natuurlijk eigenlijk nee. niet, hè? Het is, dat is natuurlijk uh, verboden, maar het gebeurt ongetwijfeld. En uh, ik ben benieuwd. Laat o maar horen. Oké, okay. tot straks, Mark Robin Tot, zo. tot zover het nieuwsoverzicht. Dan de kranten. Even kijken. Het Nederlands Dagblad. Kiev houdt de adem in. Gisteravond liep het ultimatum af... dat de Oekraïnse oppositie de regering had gesteld. Er vielen mogelijk zeven doden, ruim 300 gewonden. Grote foto erbij met enorme rookwolken en brandende banden. Ook het AD opent met Kiev en zegt Kiev wacht af. Betogers wachten op de uitslag van de onderhandelingen. Nou, het schijnt dus wat rustiger te zijn... maar dat horen wij straks ook van onze correspondent. Dan trouw. Opleidingen verpleging nu razend populair. Hogescholen besluiten tot een stop. Er is zelfs een tekort aan stageplaatsen door krimp. Nou, Goed nieuws dus voor mensen die meer handen aan het bed willen. Leegstand in bejaardentehuizen, meldt de Volkskrant. De raad eh, zegt... Eens even kijken welke raad is dat. Uh, ja, waar zou dat staan? Nou, Dat laat ik even in het midden, maar in ieder geval... tienduizenden kamers in zorginstellingen komen vrij. Waar ouderen vroeger op hun 65e naar bejaardentehuis gingen... is de trend al jaren dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat lukt, mede dankzij hulp van de familie en aanpassingen in huis. Ondertussen neemt het aantal plaatsen in verzorgingstehuizen... gelijktijdig flink af. De Telegraaf heeft een mooie foto van een enorme sneeuwuil op de voorkant. De sneeuwuil rukt op. Ze weten uh, ons land vaker te vinden dan normaal. Ze komen per schip vanuit hun leefgebied... Canada en het noorden van Amerika naar Europa. Er zijn al vijf exemplaren geteld. Denkt u, ja, vijf, niet zoveel. Maar de laatste waarneming was eentje in 2008. En sinds 2000, 2000 verbleven er maar drie in ons land. En dan ook nog, de autodief is niet te stoppen. Het aantal autodiefstal is voor het eerst sinds jaren weer gestegen. Afgelopen jaar zijn er ruim 11.000 voertuigen ontvreemd. Dat waren er 365 meer dan in 2012. Financieel Dagblad zoomt nog even in op SNS Reaal. DNB weer op Pijnbank, wegen Pijnbank wegens falend toezicht. Onderzoek hekelt snelle toestemming voor overname van giftig bouwfonds door SNS Reaal. En NRC Next zegt, als ik in Nederland had vastgezeten... hadden ze me Marokkaan genoemd. En dat gaat over een dame op de voorkant. Zij heet Faiza en er staat bij, maar Faiza heeft iets goeds gedaan... en daarom noemen we haar Nederlander. Vandaag verschijnt een langverwacht rapport over discriminatie. Hoe erg is het? Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Talk, talk It's my life. Mark Robin Visser in de polder ja. vanochtend op zoek naar arbeidsdiscriminatie. Noem je dat zo? Ja, leeftijdsdiscriminatie. Oh ja, dat denk was ik, het. He? Ja. Ja. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt is een van de categorieën die er uitspringt in dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat vandaag wordt gepresenteerd. Meer dan een derde van de oudere werkzoekenden voelt zich gediscrimineerd. Het gaat dus nogmaals over het gevoel dat mensen hebben. Het gaat niet over feitelijke discriminatie. Leeftijdsdiscriminatie is ook verboden... Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt... dat mensen om andere reden worden afgewezen. Nou, daar is dit onderzoek naar uh, gedaan. Toen ik dat gisteren las, dit verhaal... van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dacht ik ineens terug aan Prinsjesdag. Er was een meneer op televisie, kon ik me nog herinneren... die, uh, dat was typisch een voorbeeld... Uh, zoals die nu in dit rapport uh, worden genoemd. Uh, meneer Vennis, daar heb ik zometeen een afspraak mee. Hij woont in Almere Hout. En die kwam tijdens Prinsjesdag op televisie aan het woord... Laten we ik even luisteren naar wat hij toen zei. Bij sollicitaties uh, het leeftijdsprobleem. Dat is toch uh, een handicap. Maar je bent te oud, je bent te duur. Te, te, te oud vindt men. Ja. Ja. En wat kan de politiek daaraan doen? Nou, ik vind dat de politiek eigenlijk uh, moet zorgen dat ik uh, een baan krijg. En dat moeten ze met de werkgevers uh, gaan overleggen. Maar er zijn bijvoorbeeld wel subsidies hè, voor uh, bedrijven om oudere werknemers aan. Maar vindt u dat dat het is nog geen verplichting Zou dat voor u een oplossing zijn? Dat zou een verplichting. verplichting Ja, dat vind ik absoluut. Dat is belangrijk. Ja. En voor ook degene die nu nog geen 55 is, nadat het over een aantal jaren wel is. Het is een belang voor ons allemaal. Ja, ik hoop dat ik het zelf ook nog mee mag maken, dat ik 55 mag worden. Maar als je hem zo hoort, dan denk je, ja, dan sta je toch even raar te kijken. Dan heb je toch het gevoel dat je nog midden in de wereld staat. Maar uh, voor sommige uh, werkgevers, of misschien wel voor heel veel werkgevers... tel je eigenlijk helemaal niet meer mee. Dat is de indruk die met deze meneer had. Dat is de indruk die heel veel mensen hebben. Uh, we gaan straks eens kijken hoe het met meneer Fennis gaat. Nu is het toch alweer een paar maanden later. Uh, wat doet hij nu? en uh, wat doet hij met het gevoel van discriminatie... dat hij dus heeft, of in ieder geval heeft gehad. Er zijn ongetwijfeld mensen die dit horen... die een vergelijkbaar verhaal hebben. Dat wil ik ook heel graag horen. Ga naar nos.nl en deel met mij uw verhaal. Dan kunnen we daar in de loop van de ochtend wat mee, zou ik zeggen. Ja, en ik ben ook nog benieuwd, want meneer Fennis zei dus... de politiek moet mij aan een baan helpen. Bedoelt hij dan ja. bij de overheid? Of vindt hij zelfs dat de politiek ja. moet afdwingen in het bedrijfsleven? Ja. Ik vond dat wel een opmerkelijke, ja. Zo van. Nou, de politiek moet maar zorgen dat ik weer aan het werk kom. Nou ja, goed. Uh, dat gaan we hem natuurlijk straks vragen. Wat bedoelde hij daar precies mee? Denkt hij daar misschien nu anders over? Ik ben benieuwd. Hij ah, is nog niet helemaal wakker. Ik sta nu voor zijn huis. Oh, hier, dat is het. Maar, ja, dat nou nee, je even ja, een klein steentje. Met dat, weet je? Tegen de ruit? Een klein steentje. <laughs> ja, dat is misschien wel leuk. Misschien luistert hij al dat is wel. Leuk stiekem. voor op de radio. <laughs> Zak mijn schroeven draaien gewoon tegen het raam. Ja, door. Ja, ook. <laughs> dat maakt dan weer zo lawaai. Het is hier nog zo rustig. Hij komt zo wel. Hij doet zo de deur open. Oké, okay, nou dan hoor ik je straks. Dat is helemaal goed. Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Doeg. Dag. Dag. 16 minuten over 6. Veel goede voornemens. U heeft ze vast misschien ook gehad. En die sneuvelen door al te grote ambities. Dat wist u natuurlijk al. Maar het genootschap van fysiotherapeuten... waarschuwt daar deze week ook nog maar eens voor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 U leeft zich uit op, hoe heet zo'n ding ook alweer, een cross-trainer, hè? Ja, geloof ik wel, ja. Geen pijntjes, geen... Uh... Nee, alleen ik was uh, daar uh, tegen zo'n bodybuilder uh, bezig, maar dat uh, ging niet. U probeerde hem bij te houden? Nee, ik probeerde zelf uh, te presteren, zo met krachttraining. Zo. Ja, uh, die man die kwam hier elke dag, en ik uh, één keer, dus dan ja. weet je wel wat er gebeurde, Nou, vertel. Bijna mijn, uh, mijn arm uit de kom, uh, verder gaat het wel. <laughs>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 Dus we doen het nu zonder begeleiding. Pas we port. begeleiden elkaar. Ach ja, wat kan er ook misgaan hè? Nou ja, tot last zijn. Of spierpijn, dat is echt. Wat zegt. Bewegen, sporten is een goed voornemen. Alleen hoe je het uitvoert, dat is het Moet wel de gang erin houden, natuurlijk. Hè? Ja, ik merk dat u telkens een beetje uit het ritme raakt door dat ja, gepraat. Weet je wat het is? Hij hey, vergeet nu ook te vertellen wat ik aan het doen ben. Oh ja. Dus dan moet ik hem eigenlijk... Even het programma opnieuw instellen. Dit zijn Makkies. Ja? <laughs> Misschien moet hij hem iets zwaarder doen dan. Nee. nee, dat ook niet. Er zijn bepaalde toestellen, dat moet je niet willen. Okay. Op zo'n apparaat gaat hier. Dat is slopend. Dat noemen wij de moorderaar. Het genootschap van fysiotherapeuten waarschuwt voor te fanatiek sporten. En de wijze sportadviezen kwamen van fysiotherapeut Hans Blo. De privatisering van de Griekse staatsbedrijven schiet niet op. Bureaucratie, een trage overheid en weerstand van het personeel... belemmeren een vlotte gang van zaken. Terwijl privatisering de economie er weer bovenop moet helpen. Goed voorbeeld is het privatiseringsproces van de Griekse renbaan. Die procedure duurt al ruim twee jaar... terwijl het personeel, de jockeys en de trainers... het als enige redding van de renbaan zien. Conny ging naar de paardenraces. Er gaat nu een tractor langs die de renbaan voor de races straks onderhoudt. Het wordt glad gemaakt, het wordt vochtig gehouden. De uh, races uh, werden reduced van drie keer per week tot twee keer per week. Eh, of the lack of door een gebrek aan paarden hebben we nog maar twee in plaats van drie koersen per week, zegt manager Alexandro Sagaris. En dat probleem is ontstaan door een nieuwe belastingwetgeving. It was a legislation that uh, launched in uh, May of 2010 that obliged owners to set up a company in order to perform uh, races. Want sinds drie jaar bestaat er een wet waarmee.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 we hebben de we geven Jorgos is uh, trainer. Hij heeft zelf vier paarden en traint er ook nog zes. Wij steken al ons geld nu in onze paarden. De paarden gaan eigenlijk nog bijna voor onze families. we plaatjes Wij willen zo snel mogelijk dat die privatisering rondkomt. Want dat is de enige mogelijkheid nog om ons te redden. Alogen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 En no sale then. Voor Greek races, yes. I hoop dat this will not take place. Ik hoop uh, dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren. Inmiddels lijkt er beweging te zitten in de kwestie. Van het ministerie van Financiën heeft namelijk gezegd dat de belasting voor paardenbezit gewijzigd gaat worden. Door een verslag van Connie Keysen vanuit Griekenland. I yes McDonald's McDonald, this pretty face. Sport. Onrust bij FC Barcelona. De president Sandro Rosell is gisteravond afgetreden. Hij stapte op vanwege een onderzoek dat de Spaanse justitie is begonnen... naar de transfer van de Braziliaanse sterspeler Neymar van afgelopen zomer. Er zal veel meer geld met deze transfer gemoeid zijn... dan Rozel naar buiten heeft gebracht, vertelt journalist Edwin Winkels. Dat is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 Bij Barcelona maakt men zich nu op voor verkiezingen voor een nieuwe voorzitter. En de tenniswereld maakt zich op voor een absolute kraker bij het Australian Open. Federer Nadal. Die wedstrijd begint om half tien. De NOS doet er live verslag van op Radio 1. De eerste finalist is al wel bekend. Dat is de Zwitser Stanislas Wawrinka. De Zwitser haalde zijn eerste Grand Slam finale door te winnen van Thomas Berdig. Wawrinka was daar natuurlijk blij mee. Wow. Ik weet niet wat te zeggen. Ik ben It's Het is geweldig. Ik ben zo blij om hier nu te zijn. Om dat match te maken. Om mijn eerste final hier in Grand Slam te maken. Ik werk dag om de te winnen. Ik had niet verwacht een final in de Grand Slam te maken. En vandaag is het gebeurd. Dus ik ben gewoon heel blij. Really happy. Wavrinka heel blij met zijn overwinning. Hij had nooit gedacht de finale te halen. Dit is Radio 1. Bijna half zeven, hier is Dorald Megens met het NOS Journaal. Goedemorgen. Goedemorgen. In Oekraïne hebben betogers en politie zich vannacht aan het bestand gehouden... dat in de hoofdstad Kiev is afgesproken. In eerste instantie gold dat bestand, maar dat gisteravond zeven uur. Maar de oppositie riep de betogers op met uh, het met enkele dagen te verlengen. Een aantal demonstranten was het daar niet mee eens... maar toch is het relatief rustig gebleven. In de gemeente Edam-Volendam is het college gevallen. In de fusiegemeente wordt al maanden geruzied over waar de ambtenaren moeten werken. Er is een kantoor gekocht in Edam, maar de Volendammers willen in hun eigen plaats blijven. Volgens de raad traineerde het college een raadsbesluit hierover. Noord-Korea zoekt toenadering tot Zuid-Korea. Pyongyang schrijft in een brief alle irriterende of beledigende handelingen naar het buurland toe te staken. De brief komt op een opvallend moment omdat Zuid-Korea aan de vooravond staat van een militaire oefening met de Verenigde Staten. En in Seoul is sceptisch gereageerd. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. Brand brak uit in een antiekzaak. Die is helemaal uitgebrand. In het pand was asbest verwerkt. De deeltjes die in de omgeving terecht zijn gekomen worden nu opgeruimd. Het weer vol vandaag. nevelig. Er kan wat neerslag vallen. Later vandaag zo goed als droog. Met soms wat zon. En de temperatuur ligt tussen de 0 en 7 graden. Awb Verkeersinformatie. Goedemorgen, Jolanda van der Velden. Goedemorgen, Frederik. Uh, file op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Koenplein. 3 kilometer. En rond uh, half negen, ja, gebruikelijk voor een vrijdagmorgen is zo'n 25 kilometer. Maar met deze regen kunnen we daar wel eens iets boven komen. Ah, en uh, net zoals gisteren, uh, ga je er weer voor? Ik ga het gewoon proberen. Het is vrijdag. Uh, misschien een beetje een ATV-dag voor veel mensen. Bijna de laatste vrijdag van de maand, dus wie weet. Oké, okay, dankjewel en tot later.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 U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het is drie minuten over half zeven. Het staakt het vuren in Zuid-Soedan betekent niet dat de problemen en vijandelijkheden voorbij zijn. Daarvoor is er de afgelopen tijd teveel geweld gepleegd. Zo beschuldigt oud-minister Peter Adwok Niaba, president Kier, van massale moordpartijen. Die zouden in Juba zijn aangericht door milities van Kier. Koert Lindeyer sprak met de oud-minister. Pieter Udwok Njaba is een voormalig minister in de regering van president Salva Kiir en werd zes maanden geleden door de president ontslagen. Hij is nu een van het groepje politieke gevangenen beschuldigd een koep te hebben willen plegen tegen president Kiir. Een beschuldiging die hij ontkent. Hij staat nu onder huisarrest in Juba. En daar vroeg ik hem of hij deze crisis heeft zien aankomen. Yes, uh, I saw this coming in the kind of failures we have been witnessing since, uh, 2005. Ja, ik heb het falen van de regering gezien sinds het vredesverdrag in 2005, zoals corruptie en wanbeleid. Dan krijgt tribalisme de vrije hand. Heeft de regering in Juba moordpartijen aangericht? Yes, uh, I can testify that uh, up to about 4,000 people have been killed here in Juba. And this was uh, undertaken by a force which was not part of the SPLA. It's a force which was trained uh, by the, the, the government, uh, by the president. Yeah. Er zijn hier ongeveer 4000 mensen gedood in Juba, Niet door het regu reguliere regeringsleger... maar door een strijdkracht van de regering, van de president. Met strijders uit het gebied van president salva Kiir en opgeleid door het Oegandese leger. Deze moordpartijen waren dus goed voorbereid. Yes, they prepared. Ja, ze waren voorbereid. Wat is volgens Pieter Adwok Nyaba de oplossing van het conflict? We really need forces which can now contend the army, what you call the, because we don't have a national army now. We have tribal armies, and the killing is still going on because some of them are not listening to anybody. Even I don't think they listen to the president any longer. We hebben een buitenlandse vredesmacht nodig, want we hebben geen nationaal leger meer. We hebben alleen nog maar stammenlegerdjes. En het, no en het moorden gaat nog steeds door, want sommige soldaten luisteren helemaal niet meer naar iemand, zelfs niet naar de president. Pieter Adwok denkt eventueel aan een voogdijschap onder de Verenigde Naties. The issue of, uh, of, of trusteeship has been raised as a possible as a possibility, because with trusteeship then the responsibility for running and governing this country moves into the hands of the Security Council and the United Nations. De mogelijkheid van voogdijschap onder de Verenigde Naties is geopperd. Dan zou de verantwoordelijkheid om dit land te besturen onder het mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaan vallen. The of a army, the of the police, the of the civil service, This has not been done. Er is in dit land geen nationaal leger meer, geen politie, geen ambtenarenapparaat is opgezet. is. Daarom is Zuid-Soedan uiteengevallen. Zuid-Soedan is uiteengevallen. Ik praat er nog even over door met jou, Koert Lindijer. Na jouw gesprek met deze oud-minister... dat zijn ernstige beschuldigingen die hij uit. Is daar ook bewijs voor? Pieter is niet de enige die me dit hier in Juba heeft uh, verteld. Wel de eerste die het voor de, voor de microfoon wilde zeggen. Andere bronnen hebben me al eerder verteld... dat het zogenaamde Tiger Battalion... ...van stamleden van president Salva Kier stevig heeft huis, huisgehouden... ...en een week voordat het conflict half december begon... ...al is begonnen met voorbereidingen uh, daartoe. Uiteindelijk zou grondig onderzoek van onderzoekers van de VN... ...misschien kunnen uitwijzen wie de verantwoordelijken zijn voor het begin van deze massaslachtingen. Want daar gaat het om. Uh, Pieter Adwok heeft het over het begin van de massaslachtingen... waarna de andere partij, van Riek Machar... ook massaslachtingen heeft aangericht in andere delen van het land... maar als reactie op het begin van de bloedbaden half december. En het gaat er dus om wie is er begonnen met het massamoorden? En waarom is deze Pieter Adwok destijds ontslagen door president Keer? Hij werd in juli samen met Riek Machar, de voormalige vicepresident, ontslagen. Hij had toen, Zalvakier de president, al vele malen beschuldigd een dictator te zijn. Hij had geklaagd over corruptie. En toen hij vorige maand samen met Riek Machar op een persconferentie had gepleit... voor meer democratie in het land en in de regeringspartij... werd hij onmiddellijk beschuldigd te behoren bij de groep mensen... die een koep wilden plegen tegen Zalvakier. Hij werd toen gearresteerd en nu staat hij onder huisarrest. Werd hij toen beschuldigd van het feit dat hij samen met... Mar Machar die koep zou willen plegen? Ja, hij uh, is, uh, hoewel hij zelf zegt van. Uh, ik ben helemaal niet een aanhanger van Riek. maar ik behoor bij de groep mensen die meer democratie eisen in dit land. maar hij is nu op één hoop gegooid met Riek Machar. en beschuldigd een staatsgreep te hebben willen plegen. tegen, Rijek, uh, tegen president Salva Kiir. En nogmaals, dat was het begin. van de gewelddadigheden hier in, uh, in Juba. in het weekend van 14, 15, uh, 16 december. Maar niets houdt hem kennelijk tegen. Ook niet een gesprek voor de microfoon. Hij verklaart nu openlijk dat de president moordmilities heeft opgericht. Is hij niet bang om te worden gearresteerd? Of nog erger? Dit interview, is gevaarlijk. Dit interview is gevaarlijk voor hem, zeker. Maar Pieter Uitwok heeft, heeft zijn hele leven lang geageerd voor democratie. Dat deed hij eerst binnen de toenmalige bevrijdingsbeweging. En de laatste paar jaar heeft hij dat gedaan binnen de regeringspartij SPLM. En hij heeft er al twee keer eerder voor in het gevangen gezeten. Eén keer zelfs zes maanden lang in een diepe kuil in de jaren tachtig En vervolgens nog een keer in de jaren negentig. Dus het is niet iemand die zich de mond laat snoeren. Nog even naar het staakt het vuren. Hoe, hoe, hoe gaat dat verder straks? Dit akkoord, gisteren gesloten in Addis Ababa, is misschien het begin van een politieke uh, dialoog tussen beide partijen. Uh, er liggen nog twee belangrijke eisen op tafel van de dissidentengroep uh, van Riek Machar. Dat is als eerste het vrijlaten van politieke gevangenen. Zoals Pieter Adwok, Njaba. En vervolgens de aanwezigheid van het Oegandese interventieleger. Het Oegandese interventieleger dat het verschil heeft uitgemaakt op het strijdtoneel en de zegen heeft gebracht bij president Salva Kiir. Uh, ik moet zeggen er is zoveel kwaad bloed gezet door dit conflict, toen het tribale dimensies aan ging uh, nemen, zoveel Zuid-Soedanese die zinnen nog steeds op wraak. dat dit maar het hele prille begin is van misschien een politieke dialoog. Ik heb hier in Juba nog niemand horen juichen over het akkoord gisteren na de samenleving. Dankjewel. Correspondent Koord Lindijer vanuit Zuid-Soedan. Het is tien minuten over half zeven. In april vorig jaar zorgde Justin Bieber nog voor hysterische tafereelen tijdens een optreden in het Gelredome. Oh, oh, Dat is zo leuk! Oh oh, Ik oh kan gewoon supergoed dansen en hij heel goed zingen. Hij is, ook, is heel knap, dus hij kan gewoon alles. Hij kan alles. Voor veel Nederlandse tienermeisjes is hij het grootste idool van dit moment. Maar in Amerika waren de ogen gisteren om een heel andere reden op hem gericht. Tieneridool werd opgepakt wegens illegaal straatracen. Onder invloed. De story broke on NBC6 South Florida today. Justin Bieber arrested. This is a story you do not expect to see today. We're learning. Justin Bieber arrested overnight. Hey guys, this is Brian. It's been a crazy Thursday morning. Justin Bieber has been arrested in Miami for quite a few reasons now we're realizing. Bieber busted. Uh, the vehicle that Mr. Bieber was driving, the yellow Lamborghini continued uh, north and uh, the officer at that time did place Mr. Bieber under arrest. Part of it is why did you stop me? Why the f are you doing this? What the f did I do? I ain't got no f in weapons. What the f are you uh, doing? During the investigation, Mr. Bieber made uh, statements that he had uh, consumed some alcohol, and that he had been smoking marijuana, and uh, consumed some uh, prescription medication. Wait, I think we just got the mug shot in of Justin Bieber. Well, I wouldn't be smiling if I were you, young Justin Drew Bieber, because a mugshot is nothing to be proud of. Justin Bieber is now before the judge in court. All right. The first case uh, this afternoon is uh, Justin Bieber. Uh, Mr. Bieber, you are charged with the following DUI, alcohol or drugs resisting without violence. And driving with an expired driver's license. Just three nights ago, Bieber was Instagram photoing himself here in Miami at a strip club claiming he dropped $75,0 on strippers. The total bond would be 2500 dollars Justin Bieber is eventjes bieber busted. Op de A27, de snelweg die van Breda naar Almere loopt... is gisteravond en vannacht een grote verkeerscontrole gehouden. Meer dan 80 medewerkers van politie, marechaussee... en de belastingdienst waren op de been... om automobilisten op allerhande zaken te controleren. Reportage van Menno Reemeijer. Op de A27 bij Meerkerk worden auto's... onder wie ik ook, van de snelweg gehaald. Er moet een motoragent volgen... Goedenavond. Goedendag. We zijn we de politie. We zijn een beetje een de algemene politiecontrole. We controleren alles. Heb je rijbewijs en autopapieren bij de hand? Want daarna worden de auto's naar een parkeerterrein gebracht naast de snelweg... waar een hele straat is opgebouwd met alle tentjes... waar alle auto's gecontroleerd worden. Of van alles en nog wat, vertelt Gijs van Nieuwwegen van de politie. We halen deze auto's van de weg omdat er mogelijk iets mis mee is...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 Uh, niet veel, maar kenteken bij zijn rijbuis. Ja. En of ik gedronken had. En? Nee. Er <laughs> stonden wel veel Belgische auto's. Zouden die bewust uitgekozen zijn? Uh, denk ik denk het wel, volgens mij zijn het alleen Belgische auto's niet. Nou, ook Nederlandse, ja. maar veel Belgen. Oh. Ja. Enig idee waarom? Nee, geen flauw idee. Ze zien nu aan voor drugsrunnen, misschien. <laughs> Ik hoop het niet. Goeie reis terug. Dank je wel, fijne avond. Ik zie veel Belgische kentekens. Ja, we zitten hier op de A27. Dat is een Noord-Zuidroute. Dus we komen hier relatief veel Franse en Belgische weggebruikers tegen. Maar het heeft er ook mee te maken dat de Noord-Zuidroute ook een drugsroute is.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 Betaald, uh, Want uh, als je dat allemaal netjes doet, heb je ook niks te vrezen. Nou, wat is dat van dan. Ik weet het niet. Wat is er aan de hand? Het schijnt dat ik de omzetbelasting van mijn bedrijf niet uh, op, op tijd heb ingeleverd. Terwijl dat ik het wel uh, uitstel van betaling heb gevraagd. En dat was akkoord. En, uh, en, en het, is, het is niet aan hun doorgegeven, schijnbaar. En nu? Ja, ik, ik moet nog even wat dingen vragen. Want ik wil morgen mijn auto weer terug hebben. Maar die zijn in beslag genomen? Die zijn in beslag genomen om die reden.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 Eh, uh, niet dat ik weet, nee, niet dat ik weet. Maar ja, snelheidscontroles of dat soort andere controles... die krijgen we eigenlijk nooit aangemeld, hoor. Soms merken we wel eens dat er ergens extra vertraging is. De vertraging van dit moment, dat is op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij het knooppunt komplein staat 3 kilometer. Elke werkdag, wakkere worden met het NOS Radio 1-journaal. Formidable, formidable.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 En qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande macaques, donnez-moi un bébé singe. il sera formidable. Formidable. Strommé, formidable. Wie ook formidable is, is Mark Robin Visser. Jij bent een Almere. Nou, dankjewel, Frederik. Ja. Geweldig. Zeg, één reactie inmiddels op mijn weblog van Jeannette. Die heeft de moeite genomen om om half zeven vanochtend al... in het toetsenbord te klimmen. Zij schrijft, ik heb niet alleen het gevoel... maar het is ook letterlijk tegen mij gezegd dat ik te oud ben. Ik werd afgewezen omdat de wel. voorkeur uitging naar een jongere persoon... en dat ik te oud was. En verder ging de voorkeur uit naar een man. Nou, Camille Fennis, goedemorgen. Ik ben een man inderdaad. Man? Ja. Man te Almere? Ja, ja, klopt, klopt, klopt. Is dat uh, ook wel eens zo letterlijk tegen u gezegd, dat u te oud bent? Dat niet, maar wel uh, ja, zijn er zinspelingen gemaakt... waaruit je op kan maken dat het met de leeftijd te maken heeft. Ja? Ja. Wat zijn dat dan voor zinspelingen? Nou, u voldoet niet volledig aan het profiel, bijvoorbeeld. En dan heb je eigenlijk je sollicitatie ingestuurd. Dus ze weten wat er voor hun komt... En dan is dat toch het argument. Dus dan zeggen we, ja, ja, ja. En er zijn natuurlijk meerdere dingen. En dan krijgt u het gevoel, daar zit wat achter. Daar zit wat achter, ja. Nou, dat is nou precies waar dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over gaat. Dat, die, die hebben onderzocht of de mensen het gevoel hebben of ze gediscrimineerd worden. Ja. Dat heeft u dus. En in vele gevallen wel. Ja. Nou, heb je allerlei vormen van discriminatie. Dat hebben ze ook in dat onderzoek uitgezocht. En het interessante is dat leeftijdsdiscriminatie bovenuit steekt. Etnische afkomst komt daar vlak onder. Maar we focussen nu maar eventjes op die leeftijdsdiscriminatie. U bent 55-plusser, mogen we zeggen? Ja, absoluut. Ja, klopt. Ja, klopt. Hoe, hoe erg 55-plus bent u? Uh, bijna drie jaar eroverheen. Dus uh, bijna 58. En ook al bijna drie jaar werkzoekend? Ja. Ik heb wel... Uh, Inmiddels gedurende een jaar een part-time job. Ja. Ik, ben, ik heb in mijn diensttijd een groot rijbewijs gehaald. En ik ben door een vriend gevraagd van, joh, is dat ook niet wat voor jou? Dus helpen een bedrijf met z'n tweeën om af en toe ritten uit te voeren. En dat vind ik leuk. Ik vind het belangrijk om onder de mensen te blijven en te zijn. Terwijl u toch al die tijd een carrière in de financiële sector heeft gehad. Klopt. Ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan. Klanten waren er heel tevreden over. Maar ja, als je dan met 350 man ineens te horen krijgt... dat hoeft niet meer, ja, dan houdt het op. En ik had het euvel dat ik merkte dat in die financiële wereld... eigenlijk ook geen werk meer voor mij was. Ja. Zeg, dat gevoel, hè? het gevoel van, uh, dat je gediscrimineerd wordt op je leeftijd. Wat doet u daar persoonlijk mee? Uh, ja, het, het, het, het, uh, het is niet leuk. Je wordt er een beetje passief van. En daar moet je voor oppassen. En wat ik dus belangrijk vind is onder de mensen blijven. Dus ook, ook in de sportwereld toch uh, actief zijn. Onder de mensen blijven. Maar wel kijken van wat kan ik doen. En uh, ja, dat bedrijf waar ik nu werk biedt mij ook aan om op de klantenservice wat extra uren te draaien. Nou dat vind ik toch leuk. Daarnaast kan ik ook nu, uh, ik ben in contact gekomen met een franchisebedrijf. En uh, ja, ik kan daar uh, aan de slag, maar als zelfstandig ondernemer. U ziet nog wel een toekomst. We gaan straks verder uh, over dat rapport praten na zeven. En nogmaals, als mensen hun ervaringen willen delen... graag op mijn weblog op nos.nl. Tot, tot zo. Tot zo, Mark-Robin Visser. Zeven minuten voor zeven. Vandaag begint op zes plekken in ons land de Global Game Jam. Daar kunnen ontwerpers van games laten zien wat ze kunnen... De game-industrie groeit ieder jaar en is inmiddels goed voor vele miljarden omzet. Organisator is Martijn van Best van Dutch Game Garden. Goedemorgen. Goedemorgen. De naam zegt het al, global. Het vindt plaats op allerlei plekken in de wereld, hè? Ja, zeker. Uh, meer dan 400 plekken in de wereld. Wauw. En hoeveel ja. mensen doen er mee in Nederland? Uh, in Nederland doen uh, ruim 600 mensen mee. Of trouwens op vijf uh, locaties. En hoe werkt het? Wat, wat gaan ze doen? Uh, nou, het uh, vinden ze plaats op vijf uh, locaties, Het zijn allemaal scholen. Uh, die hebben ook de meeste faciliteiten beschikbaar om, uh, om een weekend lang games te maken. En vanavond komt iedereen daar samen. Ze uh, uh, ja, die, die, die nemen hun eigen spullen mee, want uh, daar hebben ze alle tools op staan die ze nodig hebben. Uh, ze maken groepjes, er is een korte introductie, en daarna gaan ze dus echt beginnen. Het uh, is trouwens altijd aan de hand van een, uh, van een thema dat pas voor het begin bekend wordt gemaakt. En het niveau wisselt heel erg, hè? want er zitten studenten bij, maar ook professionele gameontwerpers. Ja, van alles zit het door elkaar. Uh, studenten, uh, professionals, uh, mensen die het gewoon leuk vinden om eens een keer mee te doen. Het komt er dus ook wel eens voor dat mensen voor de eerste keer daar aan meedoen en denken: Goh, dat vind ik leuk, ik wil ook een baan in de gamesindustrie. Maar kan je in één of twee dagen een game maken? Uh, ja, dat kan. Uh, dan heb je natuurlijk niet uh, uh, dezelfde. Uh, grote en kwaliteit als een game die voor uh, 60 euro in de winkel ligt. Maar je kunt wel hele leuke, interessante games maken... rond één bepaald thema of één bepaalde uh, speel... speelwijze. En waar gaat het, gaat, uh, zal het over gaan bij die bijeenkomst? Wat, wat is er hot in, in gamingland op dit moment? Uh, nou ja, Bij de Global Game Jam mag je in principe uh, uh, alles maken wat je wilt... Hè. Dus uh, uh, mensen maken uh, de gekste dingen. En je bent eigenlijk, behalve het ene thema... dat dus vlak voor het begin bekend was gemaakt... Uh, ben je nergens aan gebonden. Dus, uh, maar dat uh, klinkt mensen... mij wat algemeen. Want als iemand tegen mij zegt, je mag alles maken... dan uh, klap ik dicht. <laughs> nou, daar is dat thema voor bedoeld. Hè. Uh, om even een voorbeeld te noemen, de, de voorgaande keren. had je bijvoorbeeld een woord... Waar het, uh, waar, uh, waar het over ging de, uh, vorig jaar was het, uh, het geluid van een hartslag. En daar uh, kunnen mensen blijkbaar toch heel veel mee. De ene persoon neemt het heel letterlijk. Dan maakt ze een game over, uh, over het hart en de bloedsomloop. En andere mensen kiezen weer een rhythm game of een muziek game bijvoorbeeld. Uh, dus mensen kunnen toch wel aan de hand van één, zo'n uh, redelijk algemeen thema veel dingen maken. Aha, dat woord wordt later pas bekendgemaakt. Er komen ook, uh, heb ik begrepen, uh, bedrijven uit voort. Hè, deze toch relatief korte bijeenkomst. Ja, dat klopt. Uh, wat je vaak ziet is dat mensen uh, een game hebben gemaakt... die toch zo leuk is dat ze hem verder willen ontwikkelen. Uh, dus elk jaar zijn er zeker wel een handjevol games... die bijvoorbeeld dan uitkomen in de, in de App Store. Uh, uh, omdat het met name natuurlijk kleine games zijn... die daar heel, heel uh, geschikt voor zijn. Uh, en ook dat mensen soms denken... Dat nou, het team waar ik uh, mee samen heb gewerkt vind ik zo leuk. Laten we proberen daar een bedrijfje van mee te bouwen. En lopen daar dan ook investeerders rond? Nou, bij de global Game Jam zelf niet. Want het gaat echt om het maken. Zeg maar creatief weekend. Uh, maar het komt me wel voor dat uh, zo'n bedrijfje... of zo'n team dat dan verder wil gaan. Die dan op een later moment uh, daar eens naar gaat kijken. En wij als, als Dutch Game Garden kunnen daar dan ook uh, geregeld bij helpen. Oké. Okay. Bedankt, Martijn van Best van Dutch Game Garden. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. En dat wordt gelezen onder andere door Ewout de Bruin. Goedemorgen. De autodief is niet te stoppen staat in dik gedrukte onderstreepte letters in de telegraaf. Voor het eerst in jaar is het aantal weer gestegen. De stijging van 3,2 maakt volgens de krant duidelijk... dat de branche de greep op het misdaadgilde aan het verliezen is. Ja, wat steden die dan? Jonge auto's, dure merken en bestelbusjes. En het aantal gestolen auto's dat teruggevonden wordt... dat is misschien al het ergste, dat daalt. Er komt een stop op opleidingen voor verpleegkundigen... staat op de voorpagina van Trouw. De opleidingen zijn zo populair... dat er een tekort aan stageplaatsen dreigt te ontstaan. Vijftien van de zeventien opleidingen... hebben daarom een stop op het aantal studenten aangekondigd. Dit jaar steeg het aantal studenten al met 29 Verpleegkunde is de populairste hbo-studie. En volgens de scholen hangt die populariteit samen met de economie. Want mensen denken dat er in de zorg nog wel werk te vinden is. gaan we even naar de Telegraaf. Toezicht Jihad faalt, is de kop onder de vouw. Dus aan de onderkant van de voorpagina, jihadisten... onder toezicht van de reclassering stonden ze toch naar, zijn toch naar Syrië afgereisd. Reclassering Nederland zegt dat ze dit niet kunnen voorkomen... zolang ze geen paspoorten mogen afpakken. Ook de Volkskrant heeft een verhaal over Syrië-gangers. Drie jongen uit Syrië teruggekeerde Delftenaren zijn in Nederland gearresteerd. Worden verdacht van het voorbereiden van een gewapende beroving. Maar bij hun arrestatie zijn geen wapens gevonden. Dankjewel Ewout de Bruin. Straks de voetbalvrouwen van FC Utrecht maken zich op voor hun laatste wedstrijd. Ondernemer.